Jobboots met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Londen is de Britse acteur Christopher Lee overleden. Hij is 93 jaar geworden, dat de Britse media. Lee speelde de rol van Schurk in talloze speelfilms... zoals in de James Bond-film Man with the Golden Gun. Christopher Lee speelde sinds 1947 in meer dan 250 films. Zo was hij ook onder meer te zien in de Star Wars-serie... en in de verfilming van The Lord of the Rings. In 2009 werd hij geritterd en sindsdien had hij als titel Sir... De Chinese oud-veiligheidschef Zhu Yongkang is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan machtsmisbruik, het lekken van staatsgeheimen en het aannemen van steekpenningen. De 72-jarige Zhu was tot 2012 lid van het dagelijkse leiding van de communistische partij. Eind vorig jaar werd hij opgepakt in het kader van de anti van president Xi. Zhou is de hoogste Chinese partijfunctionaris die is veroordeeld sinds de partij in 1949 aan de macht kwam. De rechtszaak was achter gesloten deuren. De oud-politicus zou hebben bekend en niet in beroep gaan. Tientallen studenten in de Belgische stad Leuven moeten een examen opnieuw maken doordat schoonmakers hun antwoorden hadden weggegooid. De ingevulde examens lagen in een doos op het bureau van een docent. De schoonmakers dachten dat het oud papier was en gooiden de doos in een container. De universiteit heeft de container nog doorzocht, maar de examens waren al verdwenen. FNV en CNV zien niets in het advies van het Centraal Planbureau om de WW-uitkering stapsgewijs te verlagen. Dat is volgens het CPB een goede manier om de langdurige werkloosheid te bestrijden. De maatregel moet met name ouderen prikkelen om eerder een nieuwe baan te accepteren. Maar de vakcentrales vinden dat een schijnoplossing. De FNV ziet meer in het omscholen van mensen en het begeleiden naar een andere baan. Verder moet er een einde komen aan de discriminatie van oudere werknemers, vindt de CNV.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 Antwoord, antwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij hey, beleeft het. ZFM. in 2015 al 25 jaar. Live. ZiegfM. Met, met, met nu de Muziek Boulevard. En hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox op deze 11 juni 2015. Tweede jaargang nummer 29. En u kunt u ons beluisteren via de ether op 104.5. In, pardon, in de, via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. En via het internet op ZFM-Live. En mijn naam is Bart van der Meer. Afgelopen twee uur heeft u kunnen genieten van Ruud en Dolly. En morgen is Ruud er weer. Eerst om 10 uur en daarna om 12 uur. Hij is gewoon niet weg te slaan hier. The Golden Earing en de Johnny Auto Show, daar beginnen we mee. Veel plezier. Rockin' Billy De eerste twee zijn alweer een feit. We hadden net Willie in de Handdrive uit 1958 van The Johnny Otis Show. En daarvoor hadden we de Golden Earing met een live uitvoering van The Weekend Love uit 1979. Dan gaan we naar het derde nummer alweer van deze uitzending van 11 juni. En die komt van de LP Bridge over Troubled Water. Simon de Garfunkel en Cecilia. Ja, van het album Bridge Over Troubled Water uit 1970. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Uh, 11 juni 1965, vier nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe binnenkomer op 40 en de hoogste op 27. Die op 40 komt van de Supremes. Uiteraard een Holland Dozier Holland compositie. Back in my arms again. De uh, Supremes and Back in My Arms Again. Um, we gaan naar uh, de volgende nieuwe op 33, The Moody Blues. En dit was de eerste single met uh, composities van de leden zelf. From the Bottom of My Heart werd geschreven door Mike Pinder en Danny Lane. Nieuw op 33. I can't be anymore. Gotta realize, baby and criticize. Of tien en daarmee was het wel afgelopen voor From the Bottom of My Heart van de Moody Blues. En in Nederland en Amerika deed de plaat helemaal niets. Uh, de volgende nieuwe die komt binnen op 28. Gene Pitney, Looking Through the Eyes of Love. In the eyes of the world. I'm a loser just wasting my time, I can't make a dime, in the eyes of the world, being born was my first big mistake, I can't get Nothing kind of a guy who just Live and die In the eyes of the crowd I'm another foot Joe on the street. Look sad. Dat was de op één na hoogste nieuwe. En um, dat was Gene Pitney met Looking Through the Eyes of Love. En dan gaan we nu toe naar de allerhoogste nieuwe. En die is dan per saldo... De klapper van de week. En zo is dat. En dat zijn de Shadows nieuw op 27 met Stingray. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. Cause I love you, I love you, yeah, nobody else. If you quit me, I'll go crazy. Yourself and nobody else, you gotta live for yourself, yourself and nobody else. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. Cause I love you, I love you, yeah, nobody else. You gotta live for yourself, yourself and nobody else, you gotta live for yourself, yourself and nobody else. You, you. Yeah, else. waren de Phantoms met I'll Go Crazy. Een hit uit de top 100 van 1965. Dan gaan we nu naar het vijftiende studioalbum van Eric Clapton uit 2001. En dat heette Reptile en daarvan draaien wij de titelsong. Kyle Eric Clapton en op de keyboards, dat heeft u ongetwijfeld herkend, Paul Carrick. Jawel. We zijn toe aan de tip van Willem en het verbaast me helemaal niet dat het vandaag een track is van een LP van Bruce Springsteen, de dubbel LP The River uit 1980 en uh, op zijn speciale verzoek de tip van Willem, Rack on the Highway. De highway van het album The River. Dat was de tip van Willem uit 1980. En volgende week uiteraard weer een mooie. Dus mij benieuwd wat het dan weer wordt. Goed, we gaan door met uh, Bill Withers. Bye. Erg veel kracht uit zou kunnen putten. Um, ik ga er even tussendoor praten, want de volgende plaat kan je er niet zomaar achteraan draaien. Alhoewel de diversiteit van matchbox geeft dat dan wel weer aan dat het kan. Maar toch, het verschil is te groot. We gaan namelijk nu de eerste Bubblegum-hit, de eerste Bubblegum nummer 1 draaien. Ooit uit de jaren 70. 19, um, even kijken. Nee, de jaren 60 zelfs nog, eind jaren 60. 1967. Green Tambourine van de Lemon Pipers. Drop your Nummer één. Nou, ik had eerlijk, eerlijk gezegd nog veel ergere voorbeelden kunnen bedenken. Bijvoorbeeld Yummy, Yummy, Yummy van de Ohio Express. Dan gaan we nu naar het iets betere werk. Een bekantje maar liefst. Ja, ook daar staat goed werk op van Roy Orbison. De bekant van It's Over. Hier is die Indian Wedding: There once was an Indian brave by the name of Yellow Hand. He fell in love with a maiden known as White Sand. They vowed the love would last forevermore Then came the day that they had waited for Yellow Hand brought her a golden feather White sand said a prayer for good weather The ceremonial dance grew loud and strong Then Yellow Hand began their wedding song Suddenly the snow came swirling down They were lost, the trail could not be found Uit 1964 met het bekantje van It's Over, en dat was Indian Wedding. Dan gaan we twee platen achter elkaar draaien van de Nederlandse popgeschiedenis. De eerste komt uit 1969 van George Cash Nightingale, en de tweede uit de top 100 van 1970: de Bintanks met Traveling in the USA. Met Nightingale. En uh, op de een of andere manier viel de zanger uh, zijn stem een beetje weg eigenlijk. En waar het aan heeft gelegen, mag Joost weten. Maar het melodietje is sowieso al mooi genoeg. En daarna hadden we de bindings met Travelling in de USA, een hit uit de top 100 van 1970. Uh, we gaan naar Queen, naar de LP Jazz, een compositie van Brian May. Fat Bottom Girls. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh. Base. Die is zo vriendelijk om dat voor ons uh, vol te maken met zijn Rebel Rouser. En we zijn weer terug na het nieuws en de boodschappen. Tot zo meteen.